Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rode diesel keert niet terug in de landbouwsector. Het demissionaire kabinet wilde de goedkopere brandstof voor boeren herinvoeren, maar komt daar nu op terug. In plaats daarvan wordt de belastingkorting op benzine verlengd. Dat wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag, bevestigen bronnen na een bericht van De Telegraaf. Om benzine voor iedereen goedkoop te houden, wordt er ook gesneden in het belastingvoordeel dat expats in Nederland nu nog hebben. Demissionair minister Wiersma van Landbouw gaat de uitstootgegevens van Gelderse veehouders binnen twee weken openbaar maken. Dat had de rechter haar opgedragen na een zaak die was aangespannen door Omroep Gelderland. De regionale omroep vraagt al langer om de gegevens, maar de minister weigerde die steeds te geven. Volgens de rechter moet het publiek kunnen zien of het stikstofbeleid werkt, zeker in aanloop naar de verkiezingen. Als Wiersma zich niet aan de uitspraak houdt, moet haar ministerie een dwangsom van 50.000 euro per dag aan de omroep betalen. In Congo is opnieuw ebola uitgebroken. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn vermoedelijk 15 mensen bezweken aan de ziekte. 28 anderen zijn mogelijk besmet. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. De Wereldgezondheidsorganisatie brengt hulpgoederen en 2000 vaccins naar het Afrikaanse land. Het is de 16e uitbraak van ebola in Congo. De laatste keer was drie jaar geleden. FC Twente heeft trainer Jozef Oosting ontslagen. De club uit Enschede is slecht begonnen aan de eredivisie. Drie van de vier wedstrijden werden verloren. De club zegt niet tevreden te zijn over de resultaten, maar ook niet over het vertoonde spel. FC Twente hoopt snel een vervanger voor Oosting aan te kunnen stellen. Het weer vanuit het zuidoosten nog een enkele bui, maar in de loop van de avond klaart het op. Vannacht is het grotendeels droog. Morgen vallen in het oosten nog buien, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zonnig bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 En zo begonnen we uur nummer 2 weer met een single van Hunk. Ja, het kwam zo uit vandaag. Uh, ik denk, waarom begin ik er niet mee? En doe ik in uur nummer 2 nog een single. En in uur nummer 3, alsof het helemaal niet genoeg is met die, die gasten van Hunk... hebben we ook nog de nieuwe single die vandaag is uitgekomen. Want er zijn er een paar, zoals Kelly. Ik heb hem uiteindelijk nu ook op mp3 hier in het afspeelsysteem staan. Dus hij komt voorbij. Um, dan komt er ook nog uh, Blond voorbij. Waarop ik ook nog uh, wel wat uh, tekst heb om daar wat over te vertellen. Goed, uh, dit is het begin van uur nummer 2. Daarin het uh, gesprek wat ik opgenomen heb met Jori van Gemert. Is, dat is de alter ego van uh, haar. Hè. De alter ego van haar is Cloud Cuckoo, moet ik goed zeggen. Uh, maar Jorie van Geemert is degene die erachter schuilt. En zij gaat het hebben over de EP La La Land. En dat is best wel een hele indrukwekkende EP geworden. Uh, wat, uh, wat dat gaat. En dat is ook de reden waarom we dat uh, voorbij laten komen in een gesprek vandaag. Uh, wat ook nog uh, voorbij gaat komen in een gesprek, maar niet hier. Dat uh, gebeurt komende zaterdag. In het uh, programma van uh, collega Willem de Waard. Hij is zelf hier ook in het uh, programma telefonisch is te geweest. Bij de aftrap van het programma Smartfish. Inmiddels ook alweer twee weken bezig, mensen. Dus je hebt wel wat gemist. En daarin zal Willem ook praten met een van de bandleden van de Bohems. Ik wist helemaal niet dat ze een nieuwe single, dat hoorde ik ineens, uit zijn mond komen afgelopen zaterdag. En ik denk, nou verrek, dan moet ik dat maar even heel gauw regelen. En inderdaad, ze hadden dus al een tijdje onderweg. Het is alweer geloof ik anderhalf of twee weken oud, het is die single alweer. What Happens When You Press Escape, want dat is de nieuwe single van The Bohems. walk on by Even a mouth doesn't mean that you have to spend. afrekening met alles en nog wat uh, High on Cheyenne met uh, Don't Sugarcoat It. Je moet het even terugkijken uh, op uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, daar heb ik het over gehad. Over deze single. En uh, dan zie je ook wel waarom. En bovendien heeft ze het in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf zelf gezegd. In de editie van juli uh, had ik hier uh, uh, Cheyenne te gast. In dat opzicht. Dus het is helemaal oké okay in dat, uh, dat opzicht. De Bohems Story je ervoor met What Happens When You Press Escape. Vind ik wel trouwens een hele mooie titel voor een, uh, voor een single. En bovendien, deze jongens, uh, tenminste een van die jongens... weet niet of het Leon of Gabriel Huisman is, een van die twee... die zal uh, komende zaterdag in het uh, programma Zwaardvies bij collega Willem de Waard... Van R. Niet R. Uh, uh, dat is de Radio Capella. Want uh, daar zit hij tussen 12 en 2. Zit hij uh, erop. En dan uh, zal een van die bandleden gaan vertellen wat er uh, achter zit. Achter die single, de Bohems. En Willem Gennerden. Zal dat een heel uitgebreid gesprek gaan worden. wat dat gaat. Goed. en um, zij hebben we ook uh, gehad. Deze uh, band. Die vind ik ook helemaal uh, cool. Te gek. En het einde. Uh, ze hebben ook weer nu een single uh, uitgebracht. ...komen uit Den Haag... ...Sea Foam Grey... ...het is een beetje new wave... ...postpunk-achtig... ...maar het is wel heel erg mooi... ...en deze doet je wel heel erg sterk denken... ...aan die illustere bente die je in de jaren 80 had... ...kennen we de naam David Beer nog... ...ja... Talking Heads. ...nou, hoor en oordeel zelf maar... ...en dat is dit nummer... ...Iglo White... Waarom ook de crybabies in deze uitzending? Ik werd uh, toch even ja, min of meer een beetje uh, warm van het gevoel... wat ik dinsdag had in de nieuwe Anita. Want uh, daar was de Witte Geit uh, bezig. Een initiatief uh, wat onder meer uit de koker komt uh, van Sophie Janna. En dat uh, zeggende kom ik daar later nog even op uh, terug... Uh, en Gerard Heusinkveld speelde ook op, uh, trede ook op en niemand minder dan June Buck. Let op die band, want wij gaan ze proberen te strikken, zo snel mogelijk zelfs. Uh, want uh, dat is een band uh, waar je op moet letten. En bovendien uh, zit ik dan met een van die bandleden aan uh, te praten. De dame in kwestie. Ja, maar ik ken jou, want ik heb vroeger bij LSD gezeten in die band. En die hebben nog meegedaan aan de Robakda En toen zeg ik, nou, dan kun je die lange ook natuurlijk wel. Van Bol en Serki. Ja, en toen wist we meteen over wie ik het had. Dat is tegenwoordig Otje. En uh, ja, die, uh, die uitingen, die zie je natuurlijk uh, veel vaker. En daar moeten we niet moeilijk over doen. Want het zijn mensen. En... Crybabies heeft daar ook iets mee. Want de, het frontmens wie daar de deel uit nou is Max. En dat hoor je ook heel duidelijk. Summer Rain en Crybabies gaan we zeker tegen, tegenkomen in de, de popronde. Dus dat statement wil ik gewoon maken. Je mag zijn wie je wil zijn. En de nieuwe Inita was daar afgelopen dinsdag zeker het voorbeeld. Gerhard Heusingveld maakte een hele mooie opmerking of zijn Facebook-profiel. Het uh, was vol met paradijsvogels. Mensen die zich niet, zeg maar, laten voorschrijven hoe je dat allemaal moet, moet gaan doen. Je kan lekker jezelf zijn. En daar gaat het tenslotte op in het leven, mensen. Uh, en de Crybaby heeft uh, ook ook een hele mooie paradijsvogel in. De gelederen om het eventjes netjes te zeggen in de woorden van Gernot Heusenveld. Dat dan wil je wel. Um, over Shoegaze, want daar gaan we ook nog even wat mee doen. Honey, I'm Home, want die hebben ook weer een nieuwe single uitgebracht. Ja, en op wie, uh, door wie ben ik daarop gewezen? Nou, de, uh, hij doet de Your Daily Dutchie. Is afgelopen week 50 geworden. Dus gefeliciteerd kon je al vergeet En dankzij jou... Komt deze natuurlijk nu voorbij en hier is Honey I'm Home met hun laatste verschenen single en dat nummer dat heet Alive. weer Ongewenste dingen tussen, maar dan zit ik ook een beetje half de sociale media te terken. En tegenwoordig hebben een van die big tech Bozo bedrijven ervoor gezorgd dat er standaard gewoon het geluid van filmpjes en dat soort zaken ineens meedoet. Ja, dan moet ik me weer uitzetten ergens en dan weet ik niet. Uh, en dat zit al, oh, het is gewoon gedoe. Uh, ik moet ook dat ik me niet meer doen hier met die sociale media bezig zijn. Terwijl uh, tijden dat ik hier een uitzending uh, bezig ben, is dus allemaal. Veel, veel uh, nadigheid in dat, uh, dat opzicht. Uh, je hoorde Honey I'm Home met uh, Alive. Het is uh, toegekomen, of we zijn toegekomen aan het gesprek. Want ik heb uh, gevoerd met Jori van Gemmer, Dat is alweer een tijdje terug. Onderhalve week geleden geloof ik. En toen zei ik eigenlijk... Ja, dat moet ik wel zo snel mogelijk uitzenden uh, na afloop van het gesprek. Want anders is de actualiteitswaarde er ook uh, vanaf. En toen had ik gezegd... Nou, het uh, zit er wel dik in dat het de eerste donderdag... Van september gaan doen. Nou, zo geschieden. Het is vandaag de eerste donderdag van september. En ik zei net, ik maakte die opmerking over die paradijsvogels in de Die opmerking is gemaakt door Gerrit Deuzinkveld. En ik sluit me er volledig bij aan. En als er één iemand het voor de paradijsvogels opneemt. dan is het Jorie van Gemert wel. Met, uh, met haar, uh, ja, haar verhaal van Cloud Cuckoo. En sterker nog, je zal het ook terug horen in het interview. Wat ik met haar heb uh, gevoerd. En aan het eind zit dan ook dat nummer. Kid Without a Name. Ik heb hem al eens eerder laten horen. En nu ga je hem ook na het gesprek uh, nog een keer horen. Um, voor het uh, gesprek is Dance Mom aan de beurt. Daar hoor je ook uh, het uh, titelnummer La La Land in terug. Want het, uh, daar heeft ze het over in Dance Mom. Dus dat is het eerste. Dan het gesprek. En daarna is het Kid Without a Name. Als we dit uh, gesprek uitzenden, dan is het nog uh, ergens in de laatste week van augustus. Maar er is al aanleiding toe, want Cloud Cuckoo heeft uh, in de maand augustus een hele mooie EP uitgebracht. En dat deed ze zelfs ook nog op haar verjaardag, La La En de dame die daarachter zit, dat is Jory van Gemert. Goeiedag. Hey, hallo. Hallo. Ja, uh, een van de, we hebben we al eens eerder uh, gesproken via de telefoon... en zelfs ook in het Egi. toen je uh, in de popronde zat... en in de flapkan daar een optreden deed. Dat kan mij nog uh, herinneren. Maar uh, je hebt weer een uh, EP uitgebracht... Dat klopt inderdaad. La La Land. Ja, um, wat mij, uh, la, laat ik eerst beginnen wat mij opvalt. Hij is behoorlijk uh, ook in... Uh, ja, hij gaat ook uh, terug naar, uh, naar jouw eigen verleden, heb ik wel eens een beetje het idee. Klopt dat ook? Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Nou, het is eigenlijk een beetje een, uh, uh, het, het proces van de laatste jaren... Uh, mijn persoonlijk proces eigenlijk en ook hoe dat zich vertaalt in mijn schrijfproces mm -hmm. is heel erg te horen in die EP. ja. Uh, is het ook zo dat, want ik uh, weet dat je ook in Berlijn uh, bent geweest, is, uh, is dat ook een beetje daardoor aangescherpt? Dat je daardoor uh, weet hoe je bijvoorbeeld uh, iets moet schrijven en dat weer vertaalt naar een liedje? Nou, ik denk over het algemeen dat ik gewoon wat meer lol ben gaan maken in het schrijven. En dat komt uiteindelijk wel denk ik ook door de samenwerkingen die ik heb gedaan, ook de dingen die ik heb meegemaakt. Maar ook ja, dat ik gewoon heel erg behoefte voelde om, uh, om met een bepaalde lichtheid ook dat schrijfproces te benaderen. En dat is ook waarom we, bijvoorbeeld op Dance Mall, een van de nummers die erop staat, uh, hebben gewoon een groep mensen bij elkaar, dat was op een schrijfkamp, hebben we gewoon bij elkaar geroepen en toen hebben we om twee uur s'nachts, hebben we zo'n chant, dat iedereen aan het cheerleaden is, zeg maar, mm -hmm. opgenomen. We hebben bed, therapy schreeuwen, keihard. <lacht> uh, dus het is, uh, ja, ik ben iets minder bezig met het soort van super gepolijst maken en uh, ik denk wel echt dat dat een proces is wat, wat inderdaad met andere mensen en in het buitenland werken los heeft gemaakt daarin. Ja, uh, je hebt het ook over ge, gepolijst en, en, en, en, uh, en gewoon ook, uh, nou ja, ook ongepolijst. Uh, hoe moeten we dit uh, zien, dit uh, verhaal van Lala La, La Land? Is dit een beetje ongepolijst, zoals jij bent? Ja, ik denk wel dat ik daar steeds meer achter ben gekomen dat daar heel erg kracht ligt ook. Um, dat ik live ben, ik best wel ongefilterd en rauw. Ja, het is een beetje een, een, een naar woord zomaar. Ja. Um, ik vertel gewoon heel, heel eerlijk over mijn leven en de dingen die ik heb meegemaakt. En uh, dat soms verdrietig en soms heel grappig. En uh, dat resoneert gewoon heel erg met mensen. En um, ja, ik weet niet, ik ben daarin denk ik gewoon wel inderdaad ongefilterd en ook wel ongepolijst. Ja. ja, want dat heb ik ook terug gezien bij dat ene moment dat ik in de flapkant aanwezig was tijdens jouw optreden in de popronde in Haarlem. Dat kwam dan ook zo daarin puur, maar wel rauw en direct gelijk binnen. Hè? Dus je, je zei ja, als je je, je, je, je trad op met een, in een jurk en je zei ook op een gegeven moment ja, het maakt niet uit op welke tijdstip van de dag dat je in die jurk rondloopt. Je vindt, het kan ook zijn dat je ermee kan slapen. We doen wat je ermee wil doen. Dat ik me nog herinneren. Ja, ja, ja. Maar ook vooral over wat mensen, als je dikker bent... Ja, al... hoe het allemaal maar over je denken te kunnen zeggen. en mm. uh, Hoeveel schijt je over je heen krijgt. Um, en ja, ik weet niet. Soms lokt dat misschien ook uit dat ik heel uh, kleurrijk en bubbly ben. Dat mensen dan denken, oh... Daar kan ik alles tegen zeggen of zo. Hmm. Uh, maar ja, dat, ik ben ook gewoon nog steeds niet <laughs> ja. ja, maar uh, La La Land is misschien, lijkt mij op mij een beetje ook de vertaalslag. Hoe jij eigenlijk misschien ook in het leven uh, bent. En hoe jij eigenlijk ook uh, vroeger ook een beetje als uh, meisje bent geweest. Dat uh, is een beetje hoe ik, als ik uh, de EP eigenlijk uh, beluister... Hmm. Ja, jij bedoelt, uh, jij doelt misschien ook een beetje op uh, Kiermoe zouden nemen. Ja, ook. Ook, ja, met name die, want dat is eigenlijk, ja, dat zal, dat zal ik dan weer eerlijk zeggen, dat is het nummer wat mij het meest aanspreekt. Ja. Ja. Ja, dat is, uh, zal ik vertellen waar het over gaat? Nou ja, uh, brandlos. Ja, het gaat, uh, het gaat eigenlijk over dat ik best wel zo gepest ben, uh, vroeger, en, en... Dat waren altijd. Het ergste daarom was eigenlijk dat docenten mij nog geloofden. Yeah. En altijd, ver, ja, ook tegen mijn ouders zeiden dat ik dat allemaal verzon. En uh, uh, toen op een gegeven moment gingen mijn ouders naar school toe en zij zeiden, van nou, er moet echt iets veranderen, want het gaat niet goed met Jori. En uh, toen had mijn docent een oplossing en dat was gewoon schip maken voor mij. En ik was acht jaar oud, dus ik dacht, nou, ik weet niet wat het is, maar als het helpt, dan let's go. Yeah. En die dag daarna kwam ik op school en toen werd iedereen in een kring gezet. En toen moest iedereen tegen mij zeggen wat ze niet leuk aan mij vonden. En uh, waarom ik gepest werd en wat ik kon verbeteren. En toen moest ik beloven dat ik het beter zou doen. En toen, uh, toen heb ik dat gedaan. En toen heb ik schoon schip gemaakt. Uh, en dat is zo'n impactvolle ervaring geweest in mijn leven. Om zo die massale afwijzing in zo'n kring te voelen. En niet serieus genomen te worden door zo'n autoriteit. Ja. Yeah. Uh, ja, dat ik daar dat ik daar best wel lang last van heb gehad. Dus um, ik heb in die tijd dat ik dat nummer aan het schrijven was, heb ik een brief, heeft mijn moeder een brief gevonden toen ik in Berlijn woonde. Ja. En dat was een brief die ik schreef toen ik acht jaar oud was uh, naar mezelf, waarin ik eigenlijk een soort van zeg van, Maakt het eigenlijk niet uit um, of het dus hebben wel of niet gelooft. Um, mijn moeder gelooft mij en um, het, het komt allemaal wel goed. En die brief die hoor je aan het einde ja. van dat nummer. Um, ja, dat is eigenlijk een soort van speech over, over die song heen. Ja, uh, hoe uh, hebben mensen daarop gereageerd als ze dus wel goed naar deze song luisteren? Ja, heel. Uh, mensen zijn heel erg geraakt. Mensen die het verhaal niet eens kennen eigenlijk worden heel erg geraakt door... Mijn muziek is natuurlijk Engelstalig, maar ah, ja. uh, die Nederlandse speech aan het einde en die vragen allemaal, uh, ben jij dat? Of is dat een opname van jou? Uh, maar dat is dat is een meisje die uh, de, de dochter van een vrienden van een, iemand van de koor en zo uh, ja heb ik heb ik echt een meisje bij mij in de studio gehad die dat heeft voorgelezen mm -hmm. en um, ja mensen zijn wel heel geraakt daardoor en ja. live is dat wel uh, ik heb ja ik vind dat wel pittig ook om dat nu maar live ja. te doen. Ik dat wel dat, ja, dat er geen betere therapie sessie is eigenlijk Ja, ja dan, dan heb, je het ook weer, <laughs> heb je het ook weer over bad therapy, uh, fisherman. Uh, go, uh, je zegt ook iets met fuck yourself of fuck it. Uh, dat, dat hoor ik ook. Het, het is inderdaad gewoon echt... What you see is what you get. Ja. Ja, ja, ja. En ja, ja, de, zo die uh, kid without a name... dat heb ik al een paar jaar geleden geschreven. Hmm. En gemaakt en daarin hoor je eigenlijk nog een heel erg soort van zondere benadering en heel uh, ja, verdrietig eigenlijk en serieus mm -hmm. en um ik denk, als je dat vergelijkt met bad therapy, dat, daar heb ik denk ik veel meer, ja, fuck it allemaal. En uh, veel is bozer in plaats van verdrietig. Ja, Ja, maar als ik je zo hoor, heb je eigenlijk, doordat je dus dit gedaan hebt, ja, uh, ik heb wel ook gezegd in de, de review die we bij Alt -Fam, Alternative FM op de website hebben gezet, je geeft die kinderen uh, eigenlijk daardoor een naam, die zich, uh, die zich daar ook uh, onder ongeslachttoffert voelen om maar wat te zeggen. Dat, dat, dat is... Nou, ik, ik, ik heb wel het idee dat dat een beetje een voltreffer is geweest... dat ik die zin zo heb opgeschreven. Nou ja, ik vond dat ook inderdaad een hele mooie, mooie review. Mm -hmm. En tof ook om te horen dat iemand daar zo aandachtig naar luistert. En ja, um, ja het is inderdaad... Ik merk na, na de liveshow altijd dat er mensen naar me toe komen. En die, uh, ja, die, hebben toch gewoon, uh, die, die delen heel veel... Over, over zichzelf en, en inderdaad ook mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, die kracht uit die muziek halen, mm -hmm. die gewoon heel veel herkenning vinden in dat verhaal. Ja, um, we komen weer een beetje aan het eind van dit gesprek, wat wel uren had kunnen duren, want dat vind ik altijd leuk uh, met jou om daarover te praten, maar de tijd is ook beperkt. Um, waar kunnen ze jou vinden op het Wereldwijde Web? Want dat is altijd de afsluitende vraag. Nee, op Instagram, TikTok en het niet nadat te noemen streamingplatform. Natuurlijk gewoon een website. En ja, ik vind het altijd leuk als mensen berichtjes sturen of me gaan volgen. Of zich inschrijven op mijn nieuwsbrief. En mijn naam schrijft dus als Cloud, als de wolk. En dan C-U-K-K-O-O. How I love to make up stories in my head.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 class they don't like the ginger hair or the color of my dress what's a better way to address that than to send me a death threat you are dancing on my graves it's all in my head zich denk ik eerlijk gezegd. Get Without te nemen, was dit uh, van Cloud Cuckoo. En daarvoor natuurlijk het uitgebreide gesprek, wat ik uh, met Jori van Gemert uh, die schuil gaat achter Cloud Cuckoo, Gevoerd over La La Land. Uh, dat is uh, de EP die ze vorige maand heeft uitgebracht. Aanleiding genoeg om erover te praten. En uh, ja, uh, het is altijd wel fijn als je mensen aan de andere kant van het land dan ook de stem geeft die het uh, verdient. En dat is bij Cloud Cuckoo Denk ik zeker het uh, verhaal. Um, het is tijd weer voor een nieuwe single. Er is er ook eentje die buiten de, de hokjes kleurt. En dat is Kali. We kennen hem, uh, tenminste Marcus en ik, uh, uit een verleden. dat hij nog als piepjong gassi meedeed uh, bij de Rob wordt. Maar hij gaat dit seizoen, dit uh, najaar, zullen we hem zien tijdens de popronde. En wellicht zal hij dan ook dit nummer gaan, uh, gaan spelen. Want dat is vandaag uitgekomen. Look at me. Got brick walls in the ears <laughs> They don't know what they want until it's in their hands. <laughs> Or oh, right in front of them, they don't look further than their arms can reach. And they think they're all there, but they are just a leech. Yeah, they're just some. i've been hiding from the sun same struggle same habit i was bitter i was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 een lastige keuze hoor, 2025 als het gaat om het uh, muzikaliteit uh, verhaal. Want uh, ja, er zijn uh, heel veel goede dingen uitgebracht. Ik noem even een uh, album als uh, dat van Niels Buis en van Jacob D. Edward van Inbos. Niet te vergeten uh, bijvoorbeeld ook van Engel met uh, de liedjes Immuneur. Uh, om even wat uit uh, de mouwen uh, te schudden. Uh, Singa, niet te vergeten, want die draai ik ook regelmatig met antidote. En dan heb ik een mooi bruggetje naar dit uh, verhaal toe. Want Eva van Leeuwen die schaal gaat achter Singa, dat is de zangdocent van Wendy Moore. En die heeft een hele goede EP afgetimmerd en wel afgeleverd in uh, juli. Bovendien, uh, zij is ook nog hier een dorpsgenoot, want het programma wordt hier gemaakt in Zandvoort. En bovendien is zij uh, heel veel keren hier geweest. De laatste keer was in juli van het uh, afgelopen jaar. En dat was geloof ik ergens uh, 23 of 24 juli. Dus moet ik even vanaf uh, zijn. Maar toen is ze geweest. Uh, naar de aanleiding onder meer van uh, de EP Tangled Warring. Maar ik heb nieuws. Want uh, er is weer een nieuwe oogst in de aantocht. In Patronaat. En daar zal Wendy Moore ook uh, te zien samen met Josie. Uh, die uh, zullen dan een optreden gaan geven op. 7 november. En ik weet wel waar ik moet zijn. Dat is dus daar. Uh, duidelijk. Uh, dat is dan bij deze ook uh, gezegd. Daarvoor hoorde je trouwens... de nieuwe single van Cully vandaag uitgekomen. En achter uh, Cully schuilt... Philip Kniezen. Dat is uh, de, de man achter Cully. En hij... Uh, gaan we zien uh, tijdens de popronde... van dit jaar. in ik weet niet uh, waar hij allemaal speelt. Maar het zal ongetwijfeld... ook hier in Noord-Holland uh, zijn. Over iets gesproken wat uh, nieuw is... Dinsdag komt hij uit. Ik mag hem nu al draaien, maar ik, uh, ik werd verrast. Want ik denk van... Nou, dat uh, bewaar ik wel tot uh, volgende week vrijdag. Maar ineens komt er een story van uh, deze David Schouten. David, dank je wel. fijn uh, fijnerik. Dus ik moest nog even gauw mijn pc aanzetten. Heb ik alles al. Ja, uh, bleek dus achteraf dat ik Cully nog niet had. Maar goed. Uh, Scouts. Want uh, daar brengt David Schouten zijn nummer onderuit. En... Die kondigde via de Instagram-stories. Nou, hij komt vanavond voorbij. Nou, dan moet ik hem ook uh, laten horen. Je scout met uh, zijn nieuwe single. En dat nummer dat heet Alles is nep. Tenminste, dan moet er wel wat gebeuren. Alles is nep.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 dat zijn de nepsten. Ik ken ze niet zo lang, maar ik heb het al snel gezien. Dus ja, ik zet het nu op en rennen. Deze mensen zijn fucking vee. Leuk om wat is om mijn heen. Ik heb dat niet nodig. Ik zag het al lange tijd. Heb dat niet nodig. Ik zag het al die tijd. praat over dingen waar ik schrikken van kan, echt man, ja alles is nep De riem, patas, jas, tasje, echt grap, alles is nep De tanden, meningen, het veelste dure klokken om de pols, echt alles is nep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 I'm sorry, Nieuwe single van hem. Komende dinsdag is hij uh, te horen. Uh, dan op uh, heel veel streamersplatformen. En dat is het nummer. Dat heet Alles is nep. Volgende week komt deze dame naar de studio. En dat is Hugh. En dit nummer komt uit 2022. The Waves of Time. When she was a little girl. Her mother her died. She became her father's little bride, always waiting for what he'd decide. Every long and lonely, dark and night, so she learned to live inside. Take her out of here Moving back and forth At the chains of time Step outside the dark Into the light As her life went on She couldn't settle down Though she left En dan zeg ik uh, op mijn Engels, die bloody bitrate, die doet het weer heel erg uh, sterk. Uh, volgende week is zij uh, dus hier te gast. Shoe met The Waves of Time. Dit is ZFM.